Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Engelse stad Reading zijn meerdere mensen neergestoken in een park. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is onduidelijk. De politie laat alleen weten dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Er is een verdachte aangehouden. Volgens Sky News gaat de politie uit van een terreurdaad. Premier Johnson heeft via Twitter zijn medeleven betuigd. Eerder op de dag was in het park in Reading een Black Lives Matter demonstratie...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 Voor de derde dag op rij zijn mensen in Wit-Rusland de straat opgegaan om te demonstreren tegen president Lukashenko. Aanleiding vormt de arrestatie van de belangrijkste oppositiekandidaat bij de presidentsverkiezingen in augustus. Vrijdagavond zijn volgens een lokale mensenrechtenorganisatie 120 betogers hardhandig opgepakt.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 We're <laughs> If <laughs> it We could die, everything to make us feel alive, we need your diamonds to keep us dry, tonight. 'Cause when the rain is falling, down on me, every joke could make me